Uh, pagina, dezelfde, nun, gimmel, de laatste pagina voor vandaag, de, regel, de linker kolom, de regeltien. Wat uh, hoef nun he? Betekent ook kana, ik verkreeg. Waar al daar behol. We gholen enzovoort. Dubbele punt. We al ken. B'chol Sha'ar 11 Ayvarim. En nu let op wat hij ons nu vertelt. Hey, hij vertelde ons over het hart. Dat het hart is zwakker dan alle andere overige uh, organen zijn. En nu kijk. En nu gaat iets vertellen. Recht belangrijk. We al ken en daarom. B'chol Sha'ar so, 11 Ayvarim. In alle overige organen, yes, avavuot, zijn er uh, zwellingen, gezwellen, of bulten, ook bult betekent ook dat, ja, of, wat zeg je dat? Alles wat, wat, alles wat irritatie is, ze et o, sapaghet, iets wat, uh, uh, verschillende woorden voor verschillende Stadie van een vorm van melatze. iets. Ja? Zoiets. Dat bestaat nu niet meer. Lepra. Lepra. Dat Oké. Okay. Lepra. Dat soort dingen. Dat is aandoeningen ook van de huid. Hij zegt. Alle organen hebben dat wel. Zegt hij. We hebben Scheldzaad. En allerlei. Dat soort ook. De zwellingen van hier. Eczema en dat, dat soort dat aandoeningen. Punt. leef, en nu zegt zeg je iets goed over het hart. Awaai leef, lev en Michael Zeklum maar het hart heeft absoluut niets daarvan. Hart het hart die kan niet die leidt niet aan al die al die alle kwalen die dan ja, die dan andere organen hebben. Die is beschermd. Elahoe, nakio, maar het is, het is zuiver en helder, het hart. Se eenbo, mum, kleide, die absoluut geen defect heeft. Dat is hart. Natuurlijk, als de mens hem niet kapot maakt, natuurlijk. Dus als de mens zijn, zijn hart kapot maakt, dan natuurlijk... Uh, het hart moet je omgaan er goed. Dus met je eigen jood in je hart, dat ja je hart, je eigen jood moet je omgaan natuurlijk jullie goed niet kapot maken. Dertiens. Kach, kadosh boroghul, kach loet israël etop. Sou nam de hele gezegende eiken te zei zich he israël, shegunakiu varur die schoon en helder is. 15, 1, 1, 1, die 1, 1, defect al 1, 1, 1, geschreven staat in Shirashirim in het hooglied 1, 1, 1, dat dat 1, Kalech 1, 1, 1, 1, Einbach. 1, 1, 1, 1, 1, 1, en er is geen defect in jou. Want Shira dat is het, leave tussen Yisrael en Hashem. Tussen Zeirampin en Nukwa. Punt. Ba Rabbi Yossi, Nashak Yadav, kwam hem Rabbi Yossi, de dus Rabbi Yossi en Rabbi Abba. En de Rabbi Yossi die luisterde en de Rabbi Abba heeft dat verteld. Namens Rabbi Shimon Bar Yochai en Shimon Bar Yochai hoorde het wel van de andere, van Rabbi Eliezer, en Rabbi Eliezer hoorde dat van Eliahu. Kan je zien dat? Eén leen. Ook wat wij leren is ook één leen. Zo so gaan we dan verder terug naar, naar de bron. Dus Rabbi Yossi nu die kwam naar hem toe, stapte toe naar de Rabi Abba, staat het niet naar wie, maar ik denk dat het Rabbi Abba is, en kuste zijn hand. Waarom zijn hand? Om teken, teken te geven, als teken dat hij had van hem geleerd. Amar lo amar, hij zei, ilolo vati ilolam. 17, had ik niet gekomen in de wereld, lishmoa, ze, haja, dai, om, al, om alleen maar dat te horen, dan zou het voldoende zijn. Dat is iets wat ik wilde in een stukje van zo'n uh, juweeltje aan jullie dat geven. En voor de rest, zonder commentaar, en jullie dan een klein beetje, en dan jullie zelf dat bestuderen, voor jezelf, neem tijd daarvoor, etc., en dat wij zien ook dat wij kunnen zo ja, op die manier kunnen wij dat doen. Uh, er komt wel hier in Nederland, zo hoorde ik van iemand van onze studenten, dat er ergens een congres komt in Amsterdam, ja, een Kabbala-congres. ...grote Kabbala-congres in, in de universiteit van Amsterdam of zo, weet ik niet wel precies. En daar komen dan twintig professoren van over de hele wereld... ...praten over de Kabbala, praten over de Kabbala. About Kabbala, but not Kabbala. We hebben allemaal professoren, ook uit Israël, grote koppen. Ik weet niet of... of Leitman? Nou, ik weet niet of komt, weet ik, Dat stond niet... Oké, okay, maar allemaal professoren komen uit Israël, overal, grote koppen komen, gro, grote koppen komen, daar naar die, en dan professoren in hermetica. En ik wist niet wat het betekent hermetica, Ja, professor in hermetica. Iedereen weet wat professor in hermetica is? Nee, ik bedoel geestelijk gezien. Nee, geestelijk. professor in nee, nee, dat is, is geschiedenis. Professor in Hermetica aan de universiteit. Dat is iemand die veel, veel had geleerd. Veel, veel geleerd had. En die kwam zo so aan het uiteindelijk is die professor geworden. En dan betekent dat professor in Hermetica betekent dat die is nu helemaal hermetisch afgesloten is van het licht. Hermetisch afgesloten van het licht. Dat <laughs> is professor in hermetica. Ik heb ze ook gesproken een paar, want ik wilde ook toenadering zelf, toenadering doen aan hen. Ik dacht nou, misschien komt er iets geestelijks in de universiteit. Laten we iets proberen, dat we op een subtiele manier brengen we iets wat helpt aan de universiteit. Want alles wat zij doen... Helpt het niet? Natuurlijk. Ik bedoel, in de geestelijke opzicht, in universiteit, weet het, geestelijke, wetenschappen, wait, geestelijke, zit absoluut geen geest daarin. Maar zij wil alleen maar logica. Logica, logica. Iedereen is natuurlijk van jullie vrij om te doen wat je wil. Maar persoonlijk gesproken denk ik dat dit. Alleen maar kwaad, kan je alleen maar kwaad erbij houden, valt niets te, te halen daar, en niemand helpt het, al die congres, wat een congres ook in Amsterdam komt, over kabalen, zij doen het alleen omdat het populair is, ze willen aantrekken mensen, ze willen... ...leven in een beetje zo... So, uh, ...misschien komen meer studenten... ...misschien komen subsidies meer... ...we zijn bezig met kabbalah. ...ik zeg aan jullie wat ik... hoop 100% ...de waarheid wat ik zeg aan jullie... ...wat het kan, want ik weet wat de kabbala kan... ...wat kabbala niet kan... Kabbalah kan je niet brengen in je, binnen jouw verstand... ...binnen het verstand... alles wat zij doen zal niet helpen... ...duidelijk... ...elke wetenschappelijke... Uh, benadering van de Kabbalah brengt niets op, levert niets op. Natuurlijk, dat is voelen ze zich gewichtiger. Zo'n professor die komt daar ergens, komen ze bij elkaar en kijken. Daarom heb ik Kijk, wat hebben we nu geleerd? Wat hebben we nu geleerd over het hart? Dat het hart zacht en mals is. Dat is the, het hart, moet ik ook zo zien. De Kabbalah is als het hart van alle kennis die er is in de wereld. Van alle religieën, alles wat er bestaat. Elke wetenschap, theater doen, uh, uh, kunst. Alles is. Kabbalah is de grondslag, is het hart. is Daar klopt alles, leven klopt. Dat geeft alle, nou, aan elke bezigheid. Stratenmaker, iedereen. Je put uit. Het hart, en het hart is dan de kabale. En we hebben geleerd dat het zacht moet zijn. Tijder, fijn. En niet tam-tam, uh, zoals de universiteiten dat doen. Dat helpt niet, absoluut niet. Ik garandeer jullie absoluut dat het niet helpt. Dus iedereen die mag, natuurlijk mag doen wat je wil, maar het helpt niet. Het, zelfs, zij komen voor zichzelf. Voor hun eigen hond, voor hun eigen gewichtigheid. Alleen zij worden geholpen, die professoren die daar deel zullen nemen. Zij zullen wel baat hebben aan die, die congres. Zij wel, want zij voelden zichzelf nog gewichtiger. Maar het geestelijke kan men niet door woorden van verstandelijke woorden ervaren. En als je gaat daar naartoe, zal je niets ervaren. Absoluut niet. En het niet helpt. Absoluut niet. Interessant is dat een van onze leerlingen, die is geweest, Joodse leerlingen, die is geweest <coughs> op, een, op een lezing in, in, in Nederland, in Amsterdam, dat een rabbi, een, een of een andere rabbijn kwam hier naartoe, uit het buitenland, en die had, had een lezing gegeven over Kabbala. Interessant is dat de eerste woorden die hij zei, hij had een lezing over de Kabbala, Hij zei eerst I am not a Kabbalist. Waar, ja, en dan ga je vertellen over Kabbalah. Maar het eerste wat je zei is, ik ben geen Kabbalist. Maar ik hou wel de lezing over Kabbalah. En, en, en al die publiek, al die dommeren die blijven daar zitten zo te luisteren naar hem, want het helpt absoluut niet. Hij zegt zelf, ik ben geen Kabbalist. En jij zit te luisteren naar hem. Jij wil iets, ja duidelijk. Jij komt naar het, ja, het is net zoals als, als, als jij komt bijvoorbeeld naar een dokter ja, naar een dokter, ja en naar een tandarts. Ja, en naar een tandarts kom je en jij hebt een uh, buikpijn. Hij ja, zegt, ja, ik ben geen internist. Ja, ik ben geen internist. Nou ja, ik heb wel wat, wat, wat geleerd, een beetje zo. Uh, ik heb een psychologie geleerd of zo, maar jij wil, jij wil buikpijn. Wat kan je doen met die buikpijn? Ik kan niet helpen, maar je blijft vragen, je blijft zitten. Helpt het wel? Zo, so, al die lezingen zullen niet helpen, mijn vriend. Maar het is wel, het wekt wel op. Het wekt op de. de animo, de lust voor dat. Want iedereen begrijpt, voelt wel in de, intuïtief, ook van boven wordt aangegeven steeds meer. Dat daar zit het leven, daar zit de, het, het ware genot satisfaction, the real satisfaction, only in the Kabbalah, nergens kan je dat doen. Eten, drinken, seks, alles weten we, we eten dat allemaal. Noem, meer, minder. Nu en. We weten niet eens dat te doen. Ja, we weten niet eens uh, goed, hebben we niet eens onze wensen ook daarvoor niet eens ontwikkeld. Eigenlijk. Niet eens ontwikkeld, ik zeg het jullie echt zo. So duidelijk, dus dat is ook dat belangrijk. Als je Kabbalah leert, heb je alles, heb je honger voor het leven. Elk, elk, alles wat je doet, je doet met honger. Waarom? Hoe meer jij honger hebt voor alles wat je doet, des te meer jij uh, beweest de glory, uh, hoe zeg je dat? Beweest jou. Huh? Ah, <coughs> Nee, be bewees jij, uh, <coughs> beweest jij uh, uh, jouw respect voor Hashem. Hashem wil dat wij genieten, niets anders. Ja, en als ik niet weet hoe te genieten, wat, wat, dan ga ik ook niet, of weinig weet ik, weinig genieten. Dan doe ik ook weinig aan Hashem, Eigenlijk. Dus als een religie zegt aan ons, doe minder dat, en doe minder dat. En dan kom je ah, daar hoog, hoog. Dan weet het dat dit allemaal tegen de schepper is. Tegen, absoluut tegen de schepper is. He? Ze zeggen jou niet doen dit en dan word je heilig. Absoluut niet word je heilig. Dan heb je ah, nog meer heb je dan in je, in je, in jezelf. Alleen verdrongen. Verdrongen totdat het een moment komt. En dan gaat het, gaat het leven en opeens geen controle meer. Ontploffing en zo en klaar, en dat so so is opeens zo. Dus dat erg goed te weten dat het zo so is. En nu nog iets. We hebben nu nog een beetje de tijd. Erg belangrijk wat ik wilde jullie vertellen. Maar dan praktisch kaballen. Echte practical kaballen. Wat is er mis met de wetenschappelijke benadering? Wetenschappelijke benadering. Yeah, yeah, huh? Maar wat bereik je daarmee? Wat heb je bedoeld? Het is leuk. Kijk, Kabbalah is ge gegeven als een methode methode voor de vervulling van de mens. Als je wetenschappelijk benadert Kabbalah, betekent... betekent dat? Wat, is, wat is wetenschappelijke benadering van de Kabbalah? Het is net zo als... Let op erg goed wat ik zeg. Het is net als één... Uh, uh, laten we zeggen... En een doodgeboren, de een, en die andere, die spreekt met een ander, eine, laten we zo, de ene is doodgeboren en de ander is doodgeboren. Ja? Die weten niet wat leven is. En ze komen naar, naar, naar, een, naar een andere, naar een toekomst, toekomst, naar een andere wereld, en ze spreken over het leven hier. Ze, waren, ze hebben nooit het leven geproefd hier op aarde. Ja? En ze praten over het leven. Ze kunnen ook wetenschappelijk daarover hebben. Zo so, ook de wetenschappelijke benadering is praten over dingen wat ik niet ervaar. Begrijp dat? Kabbalah moet je niet begrijpen. Absoluut onmogelijk. Kabbalah kan je alleen ervaren. Machine, smaken. Begeven. Smaken kan je wel Kabbalah. Ah, smaken, leven. Je voelt het in elk het. En wanneer ze gaan praten wetenschappelijk over Kabbalah. Zij praten alleen uit hun eigen aardse verstand. Wat bereik je daarmee? Kopsmerzen. Nee. Natuurlijk, dokter je kan worden, professor, et cetera. Maar wat bereik je? Bereken daarmee jouw vervulling? Maar nee. dat nee, mijn vriend. Je zegt zelf wat het is. Niets verkeerd. Ik zeg het niet dat het niet verkeerd ik, ik zeg niet dat het iets verkeerd is in de wetenschappelijk, wetenschappelijke benadering. Natuurlijk niet. Je kan Nobelprijs worden, want ik ben overtuigd dat nog even, nog een paar jaar, en dan is het als je nog haalt, die Leidman, die wordt dan Nobelprijswinner, waarom niet? Hij ah, is helemaal voluit. Kabbalah gaf hem dan erg veel, veel kik. En die kan, die wordt dan Nobelprijswinner, nou en, maar de mensheid wordt beter, ook hij niet wordt beter daarvoor, waarom niet? In plaats van te zitten zoals ik zit op de zolderkamertje, zolder en de zolder zingt het mee, en ik kus... Hem. En ik was de zoger En ik was de schepper. En ik voel elke... Ik voel het leven, weet je wat. En hij loopt van een congres... naar een andere congres. Van één wc naar een andere wc. Dat is zijn leven nu. Terwijl die mensen... hadden wel kabalen geleerd. Hij had gezeten met een grote kabbalist. Naast. Naast gezeten. Een grote kabbalist. Want Baruch was een grote kabbalist. Was niet zo... Hij, hij haalde geen zeg je, top, uh, uh, de sterren van de hemel niet, dat niet. Maar hij was gewoon een uh, goede was, Hij was voor het leven. En wat, het allemaal, wat zij doen allemaal met die congressen, ze bereiken niets. Alleen tijdverkwisting voor hen, energieverkwisting voor de wereld, geldverkwisting. ...van de gemeenten, want ze kregen allerlei donaties en dit en dit en dit... ...of voor de pseudo-wetenschappelijke dingen, en dat zal niets opleveren. Kabbalah kan alles opleveren, leven opleveren. Alle ziektes kan je mee, ik zeg het honderd alle ziektes kan je daarmee genezen. Jij kan het... het, het zeg dat, de neiging, societale negingen, die nu steeds hoger en hoger zijn in de wereld. Hier in Nederland is het een enorme percentage. Een enorme percentage mensen die al aan toe zijn om zichzelf te, uh, van de kant te maken. Jij kan tot, be, tot nul brengen. Alleen, of alleen laten, alleen maar die, die, uh, die chronische mensen die alleen maar chronisch ziek zijn, die kunnen wel dat nog want die kunnen niet die kunnen luisteren, ook hen kan, kan men behandelen, dat ook zij genezen worden. Duidelijk, dat is de Kabbala. Kabbalah is het handelen, het overbrengen van krachten van boven via, de medium, via het medium van de mens. Niet door de mens, geen mens kan iets doen. Duidelijk, geen mens kan wonderen doen, alleen de mens kan het aantrekken en geven. Gooien iets wat hij ontvangt aan anderen. Dat is Kabbala. Dat geeft leven. Eigenlijk. Jij krijgt honger voor het leven met de kabala. Jij kan geven. Want jij ziet het. Jij leert geven. Want je weet dat anders kreeg ik ook geen leven. Dat is kabala. Eigenlijk. Maar klein jezelf opstellen. En niet uh, zoals ze komen naar die congressen en dan... En Verschrikkelijk. Dat is alleen maar één alleen maar trotse, trotse boel. Je kijkt naar al die mensen die alsof ze iets begrepen. Alsof ze iets, iets in handen hebben. <laughs> Heeft iemand kaballen in handen? Mijn leraar, mijn grote leraar, Ari. Hij had, hij had geen woord, geen. Hij was niet eens in staat, was niet in staat om, om zijn stem te verheffen. Waarom? Natuurlijk was hij in staat. al zijn stembanden waren wel uh, prima. heel goed. Maar hij deed het niet, omdat anders verliest je die verbondenheid. Ja, iets verliest je van dat. Je moet er fijntjes zijn, fijntjes ingestemd zijn met het hogere. Eigenlijk. En als iemand komt daar op het podium, dan... Professor Kabbalah. Uh, no. helpt het iemand? Geen mens wel. Een kabbalist, maar wel. <laughs> Ik heb gezien dat al die mensen die komen dat op dat con congres wat nu in Nederland wordt gehouden, geen is kabbalist, en niemand, niemand zou van hen zeggen dat die kabbalist is. Ze so zijn ook eerlijk. Een professor. Allemaal hermetisch afgesloten van het licht. Eh, in days and age, in our time you don't need now to go to America, to London, to Israel, to get inspired for spirituality, we have it in Amsterdam, it is given to us in Amsterdam really for 100% you will never find go to all over the world you will never, no no no you will find a uh, a medium like to me gigi is given to give it to others and i am the the less the the worst to to give in my nature but i give it only because it's no way to live other another way you understand Hanar Elekepleko over the Wild Khan Dira Idari Fan Yuli, Israel, Tzfat. Would you find in Tzfat, in now in the world's world capital of the Kabbalah? Go over there to the best Kabbalist You will not find what we experience here. Because it's given in this generation here to give it to through Amsterdam to all the world through Amsterdam why it's not given to us the answer is not why it's not given to us it's, it's a fact and we use it in this generation and what will be later we don't know it's not in our hands but at this time this is reality you understand Iedereen begrijpt het, mijn vrienden. En jullie zien dat ik ben niet, uh, ik ga me niet op, uh, uh, ik zeg het, dat helpt. En niet al die congressen en <coughs> dat, dus zoek niet iets anders wat het is. Zoek, je hebt zoger. je hebt al die andere dingen die we leren, geen, niet kijken naar andere bronnen, niets zal je helpen. Alleen afleiden. Wij hebben de hoogste bronnen... wat wij leren. De zoger... en de andere dingen. En de zoger spreekt... en leeft... en... wil dat wij hem leren. Dat is onze inspiratiebron, die zoger. Dat bedoel ik met inspiratiebron. En de zoger is voor ons geopend... en wij kunnen de zoger leren... Volledig en alles vinden we daar in de zoger. De zogger zuivert ons en bouwt ons op. En niet denken dat jij komt daar ergens naar een lezing van die, van die, dat jij daar iets om, zal ontvangen. Alleen door de Torah Kabbalah die helpt. En de Kabbalah helpt die, die Kabbalah helpt, de ware Kabbalah helpt. En nu wilde ik je iets vertellen, en, en, en ik bleef eromheen lopen, draaien, draaien, draaien, eromheen draaien. Uh, en nu over iets wat helpt. We hebben net over gehad over iets wat helpt. Een goede concentratie nu. Probeer jouw concentratie volledig hebben nu. Want wat ik vertel nu, geeft leven. Absoluut. Leven dat altijd moet je dat instellen jezelf, wat, wat ik nu wil vertellen. Want dat is diep in de zorg, wat ik nu vertel. En ik vertel eenvoudige, met eenvoudige woorden. Zo is het mij gegeven om die diepste geheimen in, in gewoon, met, met, met, gewoon met handen en voeten te vertellen. Ja? Er bestaat zoiets... Er bestaat zo'n so iets als vreugde in Hashem. Vreugde in Hashem. Iedereen begrijpt het. Vreugde in de Schepper. Of de vreugde van de Schepper. Vreugde van het licht. Vreugde van de Torah. Dat is hetzelfde synoniem. Er bestaat ook een nare vreugde. Ook dat is niet slecht. Maar de spreken van de vreugde in Hashem. Het licht. Jezelf verbinden met het geven. Met. Um, iedereen heeft zijn eigen ouders. Of gehad. Vader, moeder. Alles is opgebouwd zo dat het er bestaat. Een vader, een moeder en een kind. Ja of niet? En... Zo, so, elke mens heeft ook zijn vader en moeder. En die, die misschien leven, en misschien niet. Misschien een, een leeft, de ander niet. Maar de verbondenheid ook met je eigen va vader en moeder is erg groot. Al zien we dat niet. Want de vader en moeder, die geven dan aan een kind. De vader geeft. Geestelijk en, en natuurlijk ook... Uh, Fy fysiek, de vader geeft de botten witte, het witte de vader geeft de witte, dus botten geeft uh, het gedeelte water wat in mens is mens zit voor 80% gevuld ja, van, met water dat is de mannelijke gedeelte, dat kreeg je van je vader en dat rest de echt fysieke, dat kreeg je van je moeder en van de, de schepper kregen wij de ziel. Dus Ruach, Neshama, en de nefes ook dit. En, ook. Uh, en dezelfde, gele, dezelfde verhoudingen zijn er ook verder uh, de aarde en de hemel. De hemel, de, de hemel is ook dan als het ware de vader van ...van de mens, want als, als... levende wezens. En de aarde is dat ook als moeder... ...van, van de mens. En ook hogere, als het ware... ...geestelijke... ...vader en moeder. En nog hoger bestaat nog... ...hogere vader en moeder, dat is... ...dat is dan zeer aan binnen, maar goed. eigenlijk. Dus... ...en nu is het zo... ...eh... Uh, Telkens, wanneer jij in vreugde verblijft, dan, wat gaat er gebeuren? Stel dat je geen ouders hebt, maar kan je ook projecteren dat op je ouders die leven ook, des te meer. Maar stel dat je geen ouders hebt, of één ouder niet hebt, doet niet, Dan, elk moment, elk moment wanneer jij vreugde heeft in de schepper, wat doet de schepper? Hij behaalt de ziel. Van jouw vader, of van je beiden, van jouw vader en moeder, die al overleden waren. En die haal die mee, want die geniet hetzelfde schepper, geniet als jij geniet van hem. Ja, want alles moet eerst, opwekking moet eerst komen van beneden. Als jij geniet, of jij veroorzaakt behagen aan Hashem, dan doet hij ook dezelfde aan jou, waarom overeenkomst en regenschap. Jij geeft en hij geeft. Hij geeft altijd. Maar dan ga je ervaren dat, dat hij jou geeft. Ervaren dat hij jou geeft, kan je alleen maar ervaren wanneer jij geeft. Oké? Okay? Dus, en geven betekent dat jij vreugde heeft. Als je vreugde telkens wanneer je vreugde beleeft, leef jij. Die momenten wanneer je geen vreugde beleeft, onthoud het er goed voor jezelf. Als je geen, die al elke moment die jij geen, waarbij je geen vreugde in je hart beleeft, leef je op dat moment niet. Of ben je op dat moment net als een stukje zombie, zeg je dat, al wat dan ook, maar op dat moment ben je afgescheiden van het licht, van de bron van het leven. Nou, hebben we, hebben we dan andere keuze. We hebben alleen maar een keuze om in vreugde te blijven. En absoluut niet belangrijk wat voor situatie is, in welke situatie is jij verkeerd. En kijk nou wat je doet. Als je in vreugde, telkens, telkens wanneer je in vreugde verbleeft, dan dat licht als het ware haalt, die zielen van je, van je ouders, van je vader en je moeder, die leven niet, of die leven wel, nog hier op aarde, dan... Verkreeg dan jouw moeder, laat ik zeggen, vader is er niet meer, maar de moeder leeft, ja? Bijvoorbeeld. Dan, jij bent in vreugde met Hashem, de ware vreugde. Dan, jouw vader wordt gehaald naar boven met Hashem, en hij gaat samen met Hashem, als het ware, genieten van jouw vreugde. Van jouw vreugde, want niets komt in de hogere als het niet opgewekt door jou. Jouw opgewektheid geeft vreugde aan, de ziel van jouw vader, waarvan dan jouw vader kan dan nog extra's ontvangen? Van wie? Precies hetzelfde is met je moeder. Laten we zeggen dat de moeder leeft nog. Niet van Kaddish. Nee. Niet van Kaddish. Nee, Kaddish is, dat is wat zegt men. Kaddish is, that is, Kaddish, uh, is, uh, is gewoon Anashem. Dat is, Anashem zeg je dat. Ja. Daar zit niets over je vader. In je score wel, maar nog een keer, als je zegt die woorden is het niets. Als een mens zegt je score betekent dat iemand zegt dan een speciaal gebed, voor speciale, speciale gebeden, waarbij de mens dan, uh, als we zeggen, memoriseert zijn vader, zegt dat dat, en die zegt nou, ik ga ook tzadaka, ik ga ook, ook dan uh, aan liefdadigheid geven. Ja, voor mijn vader, mocht mijn vader zijn in daar waar hij is, in vrede, etc. Als je dat zegt, terwijl je niet in vreugde verblijft op dat moment, dan gebeurt er niets. Dan zijn jouw woorden zijn alleen, maar, alleen maar gewoon, Veel psychologisch heb je dat gezegd. Maar als je in vreugde verblijft, je hoeft niet eens naar, ergens naartoe te gaan. Elk moment dat je in vreugde verblijft, dan dan genezing komt, vreugde komt in de ziel van je vader en jouw moeder. Ik wil niet, ik uh, kan, kan het ook aan de boom des levens dat uitleggen, maar ik zeg het alleen zo, praktisch, dat jij dat doet. En waarom? Later komt, jij zelf de ziel. Begrijp je? En dan, en jouw moeder, en jouw moeder die leeft bijvoorbeeld, die krijgt ook die vreugde, ze weet niet waar vandaan. En ze krijgt ook een stukje van die vreugde. En bovendien, en nu heb je aan hen gegeven, aan jouw ouders. En nu gaat de, jou, als het ware, de ziel van jouw moeder en de ziel van je vader, waar ze ook mogen blijven in onze wereld of in de andere wereld, ze gaan jou nu beschermen. Ja, je hebt vreugde, vreugde gegeven aan haar, en dan komt er in jou iets net zoals in kinderjaren, maar jij bent nu volwassen. Full iedereen herinnert zich nog in de kinderjaren hoe je je uh, aan de rok van je moeder pakte en je voelde zich zo so safe en zo. So, uh, of ja, of met je vader. Zo so kreeg je dan ook op dat moment van jou, als het ware, van de ziel van je ouders, of die leeft of niet, kreeg je ook een stukje mee. En samen daarmee ook zeer aan ook hogere paar, ja, verkrijgen die bescherming in jezelf. Ook de vreugde. Dus de vreugde is iets wat 24 uur moet je in vreugde verblijven. Ja. Rabbi Aslak zei 23,5. 23,5. 23. Herinner je nog? Iedereen herinnert zich? 23, 23 in, in, in een half uur moet je dan in vreugde verblijven. En een half uurtje moet je praten met je vrouw. <lacht> dus ja, nou, dat bedoel ik niet, bedoel ik niet, niet uh, verkeerd bedoeld, maar dat kan je dan in de linkerlijn. Dus je kan dan met je ego, ego, ego spreken. Want de vrouw die wil in jouw cel ...wil alleen maar ontvangen. Wil niets anders. Geef, geef, geef, geef, geef. En jij zegt: Ik wil geven. Wel, geven. Maar die ego die dan, eigenlijk, maar probeer dan tot 24 uur per dag in vreugde verblijf Alleen wanneer je slaapt, is het moeilijk. Maar wanneer je dan iets wakker bent, je gaat s'nachts ergens naartoe, even een paar minuutjes, ook dan direct wakker worden, van binnen wie jezelf. Niet wakker, maar zeg jezelf, vreugde, vreugde, je voelt jezelf. Allendig, maar het zegt vreugde. Echt zeggen jezelf en doen je vreugde. Niet ik voel me vandaag zwak of ik voel me dit, ik voel me dit. Hoe je je voelt is niet belangrijk, want belangrijk is dat het allemaal, jij gaat vooruit. Daar gaat het. Je kan vooruit gaan waarbij je je lekker voelt. Je kan ook vooruit gaan waarbij je je niet lekker voelt. Maar zowel lekker als niet lekker moet je met vreugde beleven. Dat is het geheim. Dat is echt geheim. Een geheim, praktisch geheim, waarbij je jezelf, waarbij je je optimaal accelereert de tijd van jouw correctie. Uh, voordat voor, voor, voor, voor, voor je in uh, uh, slaap gaan. Ja, die ja. Te, te gegeven, te ja te kijk, dat is, is een van de meest vreugdevolle gebeten die, die ik aan jullie had gegeven van die vier executies. executies. Dat is de meest een van de vreugdelijk, de meest vreugdegevende. Kijk, op dat moment moet je zo vreugde, vreugdevol zijn dat jij die Vier executies op jezelf neemt. Waarom? Begrijp je Want jij op dat moment, met vier vier jouw stadia, van vier stadia van jouw aviut, wat je hebt van je nevers, jij geeft het over, geeft het in Anashem. Niet helemaal voor altijd. Jij geeft het als picadon, als een borg. Om volgende dag kreeg je dat weer terug. En hoe echter jij dat doet, hoe sneller kom je tot jouw vervulling. Let op. Die vier executies, ja. Dat gebed van vier executies. Ja. Dat, uh, you know, I gave you once this, this also, this, this. So, het gebed van vier executies. De ene, die doet het zo. So. Die zegt, ik geef nu aan de schepper voordat ik ga slapen. Mijzelf, dus vier executies doe ik. Dus mijn vier stadia van mijn neefs, ik geef het aan de schepper. Ja? Dus, ja. dat is geweldig. Maar dan de ene doet zo. Een gewone mens, een gewone mens bedoel ik die. lorisma doet. Die werkt wel, ik zeg, ik wil van de schepper ook voor mijzelf. Een deal een beetje maken. Die zegt zo. Ik geef het aan jou. Ja, allemaal de toewijding. Jij ja, geeft je al die, jouw nevers ex, ja, aan de schepper. Maar met het oog dat ochtends Als Piccadon, als een borg. Borg, dat dit schoon wordt gemaakt weer. Ja, dat geeft het als het ware om verschonen. En ochtends moet het weer een nieuw... Eh, binnenkomen in jou weer in de nieuwe jasje. Ja? Je moet het weer terugkrijgen. Dat is één niveau. Er zijn verschillende niveaus. Ook hier kan je vele niveaus. Alles is opgebouwd trouwens in, deze, in de schepping op niveaus. Niets is horizontaal. Niets is één is potnaat. Alles is, is, is uh, hiërarchisch opgebouwd. Alles is hiërarchisch opgebouwd. We zien het alleen niet. Ja, van buiten zien we, zien alleen vlees. Dus, en de andere zegt, en als je sneller wil vooruit, als je sneller wil jou afmaken, jouw curve, en sneller komen tot jouw gmartie tot jouw uiteindelijke correctie, dan moet je het anders doen. Dan moet je proberen zo so jezelf to die vier executies zeggen. Op de manier van jij, zeg niet binnen je, je hart van, oké, okay, ik geef je nu al die vier stadia mijn nefisch geef ik aan jou, <coughs> Maar, oeh, in geef je mij weer terug. Maar je zegt het dan. Ik geef het volledig, mijn neefjes nu. Of ik morgen oh, wakker word of niet, zullen we zien. Maar ik maak geen van binnen berekeningen van. Nou, maar morgen. Nu geef ik wel jou dat wel. Nu even voor een nachtje. Een nachtje eventjes. Maar s ochtend. Uh, ik ga dus om 6, 7 uur op. Dan ga ik koffie drinken. Dus alsjeblieft om 7 uur terug, teruggeven Met rennen. Ja, teruggeven even mijn, mijn nevers. Met rennen. Ja, en dat moet je niet zeggen. Dus iemand die sneller wil, die moet zeggen dan. Elke nacht moet je doen en menen dat jij niet opstaat volgende ochtend. Je moet niet rekenen daarop dat jij opstaat de volgende ochtend. Je moet niet zeggen, ja, ik, ga, ik, ga niet, ik wil niet opstaan. Maar dat betekent dat jij verborgen dingen van jezelf ook geeft. De hele bedoeling is dat jij onbewuste dingen van jou, als het ware, weggeeft. Opoffert. Dus elke avond. Eigenlijk. Op die manier kom je sneller, enorm, snel, snel, enorm, sneller vooruit. Op die manier. Dat jij s'avonds gaat naar bed, dat net of jij. Of het de laatste nacht is van je leven. En dat moet je leren smaken. Je moet het leren smaken, dat soort dingen. En als je iemand dat vertelt, natuurlijk, dan zeggen ze. Wat is dat? Je hebt toch geleerd dat kabalen. Je moet toch wel meer dat en meer dat en nog meer dat. En genieten. Dat is juist. Dat brengt de hoogste, het hoogste genot. Waar ik het over heb. Als je dat leert, dan, leer dat, dan is het, het verschijnsel wat ik noem, wat ik noem dan steeds vol uh, opladen van jouw batterijtje, zo nee, bestaat zoiets verschijnsel, zoals we zeggen dat, eerst absoluut leeg, leeg leeg maken jouw batterijtje, en dan volledig opladen, en dan weer leeg maken en opladen, dan batterij, het batterijtje gaat dan wennen, gaat die optimale, met de hoogste rent, rent, rentabiliteit gaat die werken, Tijdelijk. en niet dat jij een beetje, een beetje iets gedaan hebt, oh genoeg, een beetje tot hier en niet verder. Dan nou, maak je jezelf kapot, jouw eigen batterijtje. Een batterijtje is eenmaal, eenmalig, ook aan de mens is gegeven in dit leven. In dit leven is eenmalig. Elk leven, in elk leven, in, in leven wordt één batterijtje gewoon afgegeven aan de mens. Ja, en dan moet je, hoe moet je dat omgaan met jouw batterijtje? Moet je steeds tot het einde gaan, leeg jezelf, helemaal leeg pompen. Angst, enorme angst. Maar moet je dan leren? Als je leven wil, als je leven dierbaar is, moet je leegpompen pompen jezelf. Het is een verschrikkelijk gevoel dat. Wanneer heb je, kan je, niet, je hebt het gevoel dat jij staat als het ware op de rand van de dood? Het is echt zo'n gevoel, moet je krijgen dan. En daar op dat moment kan je vragen. Op dat bewust moment kan je vragen dan. Anders is het geen vragen. Nee, als je hebt nog de helft van de batterijtje. Op, nog niet op. Ja, de helft, de kwart van de batterijtje. En jij gaat al vragen. Oh, ik wil hem weer, weer hem opladen. Of zo. Of, of, dan is het niet. Wanneer echt op. En echt open is. Dan is het het ware tekort. Op dat moment. Zit te wachten het hogere. Want dan het hogere is verplicht om jou te geven. Daarmee wordt ook dat batterijtje wat jou gegeven is. Wordt ook opgeladen en kan ook meer opgeladen worden. Diepere opge oplading komen. Duidelijk. Dus het batterijtje komt niet zo dat het voor 100% is. En altijd dat is het maximum. Nee. Het batterijtje wat aan een mens gegeven is. Is. Eh. Uh, heeft een variabele capaciteit. En de mens zelf kan de capaciteit van dat batterijtje dat in hem gegeven is, zelf verhogen of doen verhogen. En dat doe je door helemaal, als het ware, leeg te maken jezelf. Dan is er net of het leven is en niet meer. En dat moet je duur van elke dag voordat je naar bed gaat. Dan moet je dat ervaren. Maar als laatste, als allerlaatste, als je nog dingen, dingen moet doen, fysieke dingen dan, dan doe je eerst die fysieke dingen, klaar. En dan, en dan dat doen. Ja, dus niet naastmaken, dat en dat, te veel, te lang. Maar dan bezig zijn met het, met jouw eigen, eigen leven. En dan maak je jezelf absoluut leeg. Ja, duidelijk, en dan gaat, dan, dan, dan vergemakkelijk jij ook het uitgaan van jouw ziel, nachts wanneer je slaap gaat, dan vergemakkelijk je ja, dan het uittrekken van jouw ziel omhoog, en dan gaat ook jouw ziel dan hogere plaatsen, naar hogere, hogere gelederen omhoog, hoger gaat, dan gaat. Zonder voorbereiding. Zonder voorbe voorbereiding. Gaat je toch wel. Maar dan bereik je alleen maar de plaatsen waar die heksen lopen. En allerlei andere dingen. Feindelijk. En dat krijg je dan naar jezelf toe. Wat de ziel? De ziel gaat omhoog. En waar de ziel belandt. Dat ervaart. En in de hogere dan al die zielen. dan Die op, op elk niveau. Als het ware. Eh. Uh, Vliegen zij. De zielen. En levende van de mensen die leven, of de mensen die niet meer leven, van, van 300 jaar, 400, erin toe. En ze vliegen en die komen dan elkaar tegen. Die hebben geen lichamen. Die hebben wel een vorm van lavoes, van bekleding. Maar die komen elkaar tegen en dan gaan ze elkaar kruisen. Ah, op het moment van een ander, de, wanneer de andere ziel daar jou kruisigt, dat kruispunt. Jij gaat ervaren de andere ziel. En opeens er komt er een ziel. Een ziel dat bijvoorbeeld van drie, vierhonderd jaar geleden was ergens. Soms zie je de dingen. Soms zie ik ook dingen waarbij ik in de moderne kleding sta. En tegenover mij zie ik dan middeleeuws, middeleeuws iets. Dingen dat... Nou, en zo is het. Dan is het een kruisingspunt. Eén van de zielen die, nog, uh, die ik dan tegenkwam. Die dan nog van de middeleeuwen ergens dan heeft mij mee gekruisigd, mee, en dan zie ik ook beelden uit zijn leven, niet mijn leven. En daarom mensen hier begrepen dat niet. En ze denken nou, oh, ik heb dan ik weet dat ik ben ergens uh, geleefd, ergens in, uh, in een kasteel, of weet ik veel, ergens in Frankrijk, of daar. En ze denken dat het zo is, maar dat is alleen maar eenvoudig wat ik jullie vertel, en, en, dat het zo is. Dan kruis ik dat en dan zie je de beelden, beelden uit het leven van die ...van die ziel die, die jij tegenkwam. Duidelijk. En het kan ook aanhouden zijn. Het kan ook regelmatig zijn. Waarom? Als je niet vooruit gaat... ...aan jezelf... ...dan heb je altijd... ...savonds ga je naar bed, ga je weer komen naar dezelfde hoogte... ...jouw ziel trekt... ...weer naar dezelfde hoogte waar gisteren was. Ja, of een paar weken geleden. En dan ga je weer dezelfde... ...op hetzelfde niveau tref je ook weer die ziel... Die al permanent draait rondjes in die baan, om die baan. Permanent. Dat is voor hem permanent. En voor jou niet. En voor jou is alleen omdat... Jou, in jouw houding is het zo. So so? Maar als je jezelf zou kunnen corrigeren. En het, die, uh, dat gebed s'avonds, s'nachts, of voordat je naar bed gaat. Die executies, vier executies. Met hogere... Uh, sterkere uh, intentie, intentie zou dat echt waarlijk uitspreken, dan kom je boven die andere, boven die andere lagen waar jij jouw ziel normaal komt. En ik zeg het alleen omdat het, het bijzonder belangrijk is. Waarom? Kijk, elke mens moet zijn karwei afmaken. En karwee maken, hoe moet je dat? De mens gaat dood. En dan komt hij weer in een andere gedante, in een andere lichaam terug. En de slaap is een zestigste van de doodtoestand. Dus als een mens deel, elke nacht probeert gebruik te maken, dus, en het is een soort gegoel every night is a kind of reincarnation yeah It's, incarnation can be once yeah, in, in your life and the next life again but every night is a mini incarnation so if you use every night properly and you want to get the best of it then you can get such a intention, such a Power in your in your dedication that it can be like this that you don't need maybe to come to the another incarnation to correct some uh, uh, things huh? Karma. some karmas okay you can say it uh, which uh, in the next generation, in een extreme incarnation. Zo so, gebruik erg, het, de nacht is structureel gegeven aan de mens om ook nachts, is absoluut noodzakelijk de, om de nacht echt goed te gebruiken. Dus niet alleen de dag, maar de nacht. Weet goed wat je nachts doet. Ja, als je wil uitgaan, een keertje kan je uitgaan, maar als je dat elke nacht uitgaat, zoiets, dan ook uh, ontzeg je jezelf ook die nacht, ontzeg je jezelf weer en zoek je de kans voor, het voor, voor vooruitgaan. Want de dag bestaat uit dag en nacht. Als je dan zo voor de dag gedaan hebt, s'avonds ga je iets uit en zo, en misschien de hele nacht of de helft van de nacht, dan is... Geen volledige dag heb je gehad. Dag bestaat uit avond en de dag. Dus dat is wat we een beetje geleerd. Uh, succes daarmee, maar vre vreugde. Probeer deze week optimale vreugde beleven en schrijf op hoe jij hoe dat ervaart.